Uur. Gert Kluk bij het NOS Journaal. Minister Wiebers gaat misschien een paar kolencentrales eerder sluiten dan gepland. In een debat over het de terugdringen van de CO2-uitstoot zei de minister... dat hij daarna gaat kijken als blijkt dat Nederland er niet in slaagt... om de afspraak over terugdringing te halen. De afspraak is dat Nederland in 2020 een kwart minder CO2-uitstoot dan in 1990. ING heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 776 miljoen euro... hoewel het bedrijf een megaschikking moest betalen... wegens de witwachtspraktijken van criminele klanten. ING kreeg er wereldwijd 200.000 klanten bij en leende meer uit. De omzet steeg met meer dan 5%. In een toelichting op de kwartaalcijfers zei Topman Hamers opnieuw... dat hij de tekortkomingen bij zijn bank wil aanpakken... om soortgelijke schandalen te voorkomen. De leiding van de bank moet duidelijk communiceren... en er komen trainingen om integriteitsdilemma's... en gedragsrisico's te beoordelen. Minister van Nieuwenhuizen blijft erbij dat het verbod van de stint terecht is... ook al heeft de medewerkster van een kinderdagverblijf... haar eerste verklaring over technische mankementen... aan de elektrische bolderkar later genuanceerd. De minister schrijft aan de Tweede Kamer... dat ze ook na de tweede verklaring van de vrouw heeft geconcludeerd... dat er twijfel was over de veiligheid van de stint. Pieter van Vollogen vindt dat er een fonds moet komen voor bedrijven... die worden getroffen door drastische maatregelen van de overheid... De voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid zegt dat... naar aanleiding van het verbod op de stint. De fabrikant zegt daardoor failliet te zijn gegaan. Als zo'n verbod later onterecht blijkt... moet de fabrikant volgens Van Volhoven... uit het fonds gecompenseerd worden voor de schade. Duikers die op zoek zijn naar de resten van het verongelukte vliegtuig... van de Indonesische maatschappij Lion Air... hebben een zwarte doos van het toestel gevonden. De doos is in goede staat, zegt de marine duiker, die het apparaat vond. De vlucht van Lion Air was maandag onderweg van Jakarta... naar het eiland Banga bij Sumatra... toen het kort na opstijgen van de raden verdween. Aan boord waren 189 mensen. Het weer, eerst af en toe zon... later weer bewolking met mogelijk regen. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort...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 27 oktober, en vanuit het hele gezellige Hotel Hoogland is dit. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen, Rutte. Wat gezellig dat we gezellig. weer samen mogen. Um, wij uh, hebben een, een, een vol programma. programma. Ja. We beginnen zometeen met uh, Nathalie Lindeboom. Zij zit al bij ons en we gaan praten over Pluspunt. Daarna... Daarna krijgen we de oude en de nieuwe voorzitter van de toneelvereniging Wim Hildering. Ja. En die gaan zich uh, voorstellen. Alhoewel dat eigenlijk. We kennen niet ze allemaal. Is, we kennen al. ze allemaal. En uh, als laatst voor, de, m, voor het nieuws en de pauze is uh, Christine Kemp en Carla Hogendijk En dan gaan we praten over 2 november. Dat is de lichtjesavond ja. van de Algemene Begraafplaats. Ja, zij zijn op. allebei van de, van de begraafplaats ja. uh, ook, hè, commissie? Ja. ja, dan gaan we boodschappen doen. Hè. En dan uh, hebben we na het uh, nieuws. Uh, komt George Polman. En hij gaat ons vertellen over uh, duurzaam ja. bouwen. Hè. Hij is met allerlei. Uh, objecten bezig projecten uh, met duurzaam bouwen en daar gaat hij ons alles ja, over vertellen. Prijs, ja, hij heeft prijzen gewonnen, gewonnen ook. Dus ja. dan, nou, dan daarna komt Ton Arissen en die gaat vertellen over het open kampioenschap Granale Pellen bij Talassa. Ja, het is volgens mij ja het is vandaag Vanmiddag. Maar het is ook de negende keer. Negende keer al. Ja, negende ja. keer. Dus dat is ook heel bijzonder. Ja, en dan krijgen wij uh, ja, een deelneemster aan de workshop Gewoon Doen. Ze is een paar, uh, een paar weken geleden is uh, Marion Molenaar hier geweest om daarover te vertellen. Nu komt een deelneemster komt, uh, vertellen hoe om... zij het heeft uh, ondervonden. Uh, sluiten we af met uh, Fred Rozenhart over de roze kunstlijn. En, uh, dan, uh, Die is in we... het Zandvoorts Museum uh, van 1 tot en met 4 november. Ja, precies. Ja. Wil ik nog even zeggen dat vandaag de techniek in handen is van Cor Draaier. De redactie deze week was van Gert van Kuik en de eindredactie was van Gerry Rutte. Nou, de koffie wordt geschonken door uh, de mensen zelf en een klein beetje van, uh, door Hotel Hoogland. Want uh, ja, Gerry Rutte zit naast ik mij om te presenteren. Ik kan niet twee dingen tegelijk doen. Precies. Kan wel, ja, maar... Ja, ja. We, dat kunnen we eigenlijk allemaal. We kunnen alles... Uh, goed, ja. We beginnen met Nathalie. Goedemorgen, Nathalie. Goedemorgen, Goedemorgen. dat je er weer bent. Oh ja, ik moest nog even iets oh, ja. zeggen over uh, vorige week. Vorige week hebben we enige storing op de lijn gehad. En wat was er gebeurd? Iemand heeft in zijn enthousiasme de kerstverlichting opgehangen. Maar die heeft hij opgehangen aan de antenne. Ja, dat is niet zo handig natuurlijk. Dat zie je dan niet gelijk. Maar dat is uiteindelijk allemaal weer uh, rechtgezet. Ze waren een beetje vroeg, hè? Met Ze de waren de een beetje vroeg. Ja, ja. Dat is weer verwijderd. Dus we hopen dat vandaag er een storingsloze... ...uitzending kan zijn. Ja, precies. Dus we beginnen nu met Nathalie. Storingsloos. Storingsloos. Ja. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Fijn dat ik bij jullie langs mag komen... ...om wat te vertellen over de opening van... ...Wijksteunpunt De Blauwe Tram. Aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag vanaf half twee tot vier uur. Het hele officiële moment zal om twee uur zijn. Uh, ik krijg er heel veel vragen over... Was dat gebouw niet al geopend? Ja, het gebouw aan zich is natuurlijk in 2011 al geopend. En dit is de opening van het wijksteunpunt, wat we nu een jaartje aan het bouwen zijn met allerlei leuke activiteiten, mooie cursussen. Uh, en we vonden het een goed moment om aan alle inwoners van Zandvoort te laten zien wat kan je nou allemaal doen in dit gebouw. Uh, dus we laten niet alleen maar zien wat wij zelf doen... maar ook wat de fotokring er doet en allerlei bloemschikken. Bloemschikken, he, allerlei activiteiten. Maar dus ook allerlei anderen die in dat gebouw dingen doen. En nou, waar moet je aan denken? Want het is echt een middag voor van jong tot oud. Uh, voor de jeugd is er een speurtocht. Maar is er ook beneden een uh, sportinstuif? En die wordt uh, georganiseerd door sportservice... Uh, de bibliotheek is uh, enorm enthousiast uh, in het meedoen deze middag. Uh, ze hebben uh, dokterboek. Uh, je kan uh, binnenkomen en vragen uh, hoe zit dat nou ook alweer met welk boek. Ze hebben een e-reader uh, spreekuur en ze hebben een uh, gedichtenwedstrijd met ook uh, een, uh, een bekende jury bijvoorbeeld. Uh, maar we hebben ook uh, uh, relaties buiten Zandvoort. Bijvoorbeeld het NZH Museum. Daar hebben we in samenwerking met het plaatselijke museum... ...hebben we een, een klein deel van een tentoonstelling mogen lenen. Dus dat kunnen mensen komen bekijken. Uh, je kunt kennis maken met de mensen van... ...niemand verzand, wat is dat nou? Wat is de herstelacademie? Uh, boven in dat pand zit de verbeelding. Wat doen ze daar nou precies? Daar kan je binnenlopen. De middag staat heel erg in teken van meedoen. Je kunt overal aan meedoen. En je kunt dus ook meedoen als je wat mankeert. Want we gaan er eigenlijk van uit dat je eigenlijk altijd wel mee kan doen. Dus daar is geen... Geen uh, beperking. Nee. nee beperkingen nee. beperkingen maar, bestaan niet. <coughs> nou, die, he, die hebben mensen wel. En dat, dat, dat is niet zo fijn. Maar we gaan eigenlijk juist altijd kijken naar wat wel kan. Ja, dat, dat is ons uitgangspunt. Want ja, dat is positief, ja. iedereen ja. wil meedoen. We willen ja. allemaal ergens bij horen. Mensen kennen, et cetera. En dat is natuurlijk ook wat we, wat we willen. Nou, ik zei al voor jong en oud, wat is er allemaal? Um, ...samen doen met tekenen en schilderen. Er is een shoel-competitie, die is ook weer voor jong en oud. Vind ik ook leuk. Ja, is ook heel <laughs> leuk. En de, we merken ook dat juist ook die combinatie jong en oud daarin heel erg leuk is. Ja. Schaken en britsen kun je er... Um, ...je kunt informatie halen van wanneer kan ik nou in aanmerking komen voor zo'n uh, tuinklus. Je kunt meedoen met fit voor senioren, met een les of met tai chi. Er is een workshop. En voor mantelzorgers is er ook een workshop om lekker tot rust te komen. Uh, nou, er is eigenlijk uh, van alles. We hebben ook allerlei spreekuren in de, in de blauwe tram. En dan moet u denken aan spreekuren van uh, ons sociaal wijkteam waarbij je eigenlijk met elke vraag binnen kan komen. Maar er is sinds kort ook een, spreek, een gratis spreekuur van een advocaat. En uh, nou, die mensen zijn er ook allemaal. Dus ook dat soort Slim, mensen kun je goed. die dag, uh, sociaal raadslieden, als je ja, bijvoorbeeld uh, vragen rondom financiën hebt. Uh, die mensen zijn er allemaal en daar kun je je vragen stellen deze dag. Dus mijn motto is, was je er nog nooit geweest, kom eens even kijken deze middag. Het is, het kom binnen. Het echt leuk. Ja, nou fijn om te horen. Nou, het, het grappige ja. is, vorige week woensdag, uh, wat, toen ik op de markt was, toen uh, kwam er een mevrouw uh, aan met, uh, met een rollator. En uh, ik moest iets in haar mandje doen en toen zei ze voorzichtig hoor, zei ze, want er ligt iets in mijn mandje. Toen zag ik dus dat ze iets had gemaakt. Ze was dus naar de knutsel of naar de, uh, hoe heet die? Uh, Samen uh, doen denk ik. Samen doen uh, waarschijnlijk. Nou, in ieder geval, daar had ze iets prachtigs gemaakt met... met Bloemen erop. Ik, ik zou kunnen, want we maken elke keer weer wat anders. Ja. Ik vond het zo leuk. Dat nou, ze heel voorzichtig. Ze, ik ben <laughs> daar dus. Per ongeluk naar binnen, of per ongeluk, ze dacht ik, het was nieuwsgierig, zei ze, dus ja. ik ben er een keer ja. naar binnen gelopen. Ja. En ik heb daar gewoon gezeten en zoiets leuks gemaakt. Ze zegt, ik ga zeker weer terug. Ja. En toen dacht ja. ik, dat is wat jullie willen. Wordt het bekender, dat, Nathalie, eigenlijk, ik, de blauwe tram? Ja, ik, ga, ik hoor van wel, hè. ik hoor nu dat helemaal steeds natuurlijk meer mensen ja. het kennen. En dat is ook de reden eigenlijk dat we die grote opening doen, hè. dat ja. mensen het kennen en er eens naar binnen gaan en kijken... Wat, het, ja, wat er voor hun is. En er is voor ieders wat wils. Ja. Ja. Dat, dat is juist ook ja. de bedoeling. Voor jong en oud. Voor kinderen willen we steeds meer bewegenactiviteiten. Bijvoorbeeld, want het is heel erg belangrijk dat we allemaal bewegen. Maar ook voor ouderen. Die fit voor senioren is juist ook weer voor mensen. Als je niet zo makkelijk beweegt. Ja. Dat, je, dat je mee kan doen. Uh, dus ja, dat, het wordt zeker al bekender. En wat we ook ook doen in de blauwe trein. Wat ik zelf heel erg leuk vind, is dat we ook mensen prikkelen met de vraag van, maar wat kan jij nou? Wat kan jij aanbieden? En op die manier hebben we bijvoorbeeld iemand die uh, tekenles geeft. Fit voor senioren, die docenten is in feite ook gewoon een dorpsgenoot die dat uh, in het buitenland gegeven heeft en hier nu geeft. Dus we gaan nu ook steeds, er komen ook steeds meer mensen die zeggen van, hé, maar ik kan dat. Kan ja. ik dat ja, komen doen? Ja, dat is doen? mooi. Ja. Nou, kan ik ja, het delen? Ja. Precies. Ja, ja. Precies. Kan mooi, ik mijn hoor. talenten inzetten ja. voor een ander? Want ja. dat vind ik zo leuk, daar word ik zo blij van. En dat is er heel erg mooi aan. Echt ja. Prachtig. Ja. <middels> ja. Mooi hoor. Uh, we hebben hapjes, drankjes, lekkers, een goodie bag. Uh. Ja, dus mijn, mijn verzoek is... Komt Kom. al een... ja, ik heb Klinkt hem, goed hoor. Ik heb hem in mijn agenda gezet. Ja, ik, uh, ja, ik kan... ja. Mag ik afsluiten met nog even te vertellen over de locomotief? Want je had het net wel over een mevrouw die dan uh, komt en het zo uh, fijn heeft. Wij zijn uh, in september gestart met een nieuw project, de locomotief. Dat is op dinsdagochtend vanaf 10 uur. En dat is speciaal voor inwoners die het... Uh, fijn vinden om andere mensen te ontmoeten, maar niet zo'n vaststaand programma, die eigenlijk zelf ook wel een beetje willen bepalen wat ze willen uh, doen. Maar misschien best wat mankeren, wat minder mobiel zijn. Of een heel klein beetje vergeetachtig. Of juist willen praten met iemand anders die ook Parkinson heeft. Kom langs, kom binnen. Ja. Eerste keer kom is altijd kopje. gratis. Je hoeft je ja. niet aan ja. te melden. Kom gewoon binnenlopen en doe Nee, laagdrempelig. Nou ja, ja. In, in feite wat je in Noord natuurlijk al hebt, hè, op de, in de Vlemingstraat 55 is natuurlijk ja. al heel veel inloopmomenten. Uh, ja. Mensen kunnen komen, een kopje koffie komen drinken, met elkaar kunnen praten. En dat moet natuurlijk gewoon in die blauwe trend Het is een ook dependance, hè? Eigenlijk Dit, van, dit is ja. eigenlijk het ja. tweede wijksteunpunt ja, in Zandvoort. En het verzoek was ook van goh, maak daar net zoiets als in Noord. Wat past hmm. bij de inwoners van Zandvoort Centrum. Ja. En daarom vinden we het ook zo belangrijk dat mensen vertellen wat ze kunnen, maar ook, ze ook wat willen. ze willen. Dus ja. er staat bijvoorbeeld woensdag ook een wensboom. Daar kun je je wens in hangen van ja. wat je wil. Maar je kunt daar ook in hangen, ik kan dit of dat heel goed. Ja. En uh, een van de wensen die, nou, ik denk een maand geleden bij ons binnenkwam, was van een da aantal dames. Wij willen leren biljarten. Dus we gaan binnenkort starten met biljartles voor vrouwen. Oh, wat leuk. <laughs> nou, zoiets dus. Nou, ja? Mooi, ja, heel goed. Ja, leuk. Dit, dit betreffende het blauwe, ja. de blauwe trim. Maar je hebt nog veel meer, hè? Ja, nee, ik heb nog veel meer. Maar mensen moeten vooral gewoon komen kijken uh, woensdag. En als u woensdag niet kan, kom dan lekker op een ander moment. U bent van harte welkom. Eigenlijk is de blauwe tram elke dag geopend, hè? Elke uh, weekdag is die geopend. En we gaan steeds meer in opbouw in verschillende activiteiten. Uh, bij de balie zitten of vrijwilligers of mensen die uh, werk op ervaring opdoen van de verbeelding. Dus daar kun je je vragen stellen. En wat je ziet is dat ook heel veel mensen... of uh, ergens aan deelnemen en op het andere moment zich weer inzetten als vrijwilliger. Dus dat is ook zo leuk, die diversiteit. Leuk. Ja. Ja. Volgens mij Ach, moet ik stoppen, hè, dames. Nee, nee, hoor, ja. <laughs> Volgens mij niet, want je Volgens hebt denk ik nog veel tram, meer te vertellen. Nee, dames, buiten, je, van ja. buiten, de, buiten, buiten dit. de blauwe tram ja. heb je ja. nog een ander programma van Pluspunt uh, Ja, te natuurlijk. Ja, nee, nee, pluspunt is natuurlijk veel breder dan, dan dit. Ja. Hè, dat, uh, maar jij bent gewoon. nu voornamelijk ben ik, in de blauwe tram, hè Nathalie? Daar ik, ben jij nu... Ik ben zeg maar, ja. Op dit moment richt ik mij op de blauwe tram heel erg opbouwen en uitbouwen. Ja. En dat vooral niet in mijn eentje, maar vooral in samenwerking met al die uh, anderen. Hè, de, de leuke projecten die we hebben, bijvoorbeeld met een verbeelding die die tuinklus heeft. Als je zelf tijdelijk of permanent niet in staat bent om je tuin te onderhouden... en je hebt een inkomen tot modaal, dat je dan uh, voor een heel klein bedrag een abonnementje kan afnemen. Nou, ja. Dat is voor jou fijn dat je tuin onderhouden wordt... Maar dat is voor de mensen van de verbeelding die weer werkervaring op moeten doen, een ja. hele mooie manier. Dus we pro proberen continu in verbinding met anderen, ja. proberen we activiteiten aan te bieden die passen in Zandvoort. Binnen, binnen het, uh, het budget is, van... Uh, wat er is, hè, want dat ja, is natuurlijk ja, open. Ook... Ja, en ja. inderdaad het ook niet zoveel van wat... geld te komen. Nee, nee, nee, nee, heel nee. vaak niet. Je. Dat is, dat is, je hebt het nu over mensen met een inkomen tot modaal. Uh, ik werk zelf als vrijwilliger in Pluspunt in Noord, mm -hmm. en uh, het gebeurt toch nog wel regelmatig dat er mensen zeg maar komen uh, om te vragen van uh, kan ik hulp krijgen? En dan blijkt gewoon dat die mensen zeg maar. ...gewoon zelf ook uh, een klusjesman zouden kunnen inhuren. Mm -hmm. Kijk, als je het niet uh, hebt... Dat dan ze het geld een, hebben wel, Dat ze dan ja, het ja, geld ja, wel ja, hebben, ja. dus ja. dat is best ja. wel belangrijk om te zeggen. Ja. Het is niet zo dat het uh, een, een, een werkverschaffingsplek is, maar het is een plek waar mensen... Die hulp nodig hebben en het zelf ja. moeilijk kunnen betalen, of ja, eh, ja. Die, ja, maar of dat je gewoon of krijgen. dat je eigenlijk ook niet weet hoe je het aan moet pakken, want dat geldt natuurlijk ook voor heel veel mensen. Ja. Dus stel dat ja. je wel het geld hebt, maar je weet eigenlijk niet hoe je het moet doen, dan kun je het ja. vragen, ja. precies. Ja, dan en dan gaan wij gewoon helpen, natuurlijk, ja. ja. ja. heel goed, ja. mooi, ja, mooi. Nou dames, dat was uh, wat ik. Ja, euh, want het, ja. Nou ja, je hebt het er maar druk mee, uh, Nathalie, toch? Ja. Heb je nog een, een paar speerpunten van uh, Pluspunt in Noord? Zijn er, want er gebeuren natuurlijk allerlei, zijn nu allerlei opleidingen begonnen al. Zijn er nog plaatsen voor mensen? Dat je zegt: van nou, op die cursus kunnen we nog wat mensen gebruiken, dat kunnen ze instappen. Ik denk dat het allemaal wel vol is, zo'n beetje, hè? met eten ja, ik en ik denk zo, dat he, heel veel, heel veel en, is, ja. is uh, denk ik, aardig gevuld. Maar De kookcursus voor mannen is die voor die nu uh, is ja, vol. Ja, ja, ja. Uh, ja, die ging weer draaien, maar ik dacht dat daar nog wel één of twee plekjes uh, voor, uh, bij waren. Dus dat is goed dat jij dat, uh, dat zegt. Dan gaan we daar nog even reclame voor maken. Dat is een hele leuke manier om uh, met elkaar te koken. Daar zit iemand bij die zeer bevlogen is uh, uh, over het, het koken en die je ook de fijne kneepjes leert. En ja, daarnaast is het natuurlijk een hele leuke manier om gewoon ook weer andere mannen te leren kennen. ja. ja. En uh, wij merken dat in de praktijk mannen ook vaak wat uh, minder ervoor uitkomen, dat ze wat minder contacten hebben of behoefte hebben aan andere mannen. Een van de dingen die we ook bijvoorbeeld weer in de blauwe tram doen, is aanbieden dat we een biljartmaatje voor je zoeken. Ja. En dat, dat, ook dat zijn ook leuke ja. manieren om uh, mannen binnen te krijgen. En mannen met elkaar in contact te brengen. Want ja, mannen, dames, uh, die hebben nou eenmaal bij andere behoeftes en wensen dan, uh, ja. dan ja. wij. Ja, dat is ook zo. En ja. daar zijn we, zijn we ook naar aan het, uh, ja. aan het kijken. Ja. Dus de leuk. oproep is voor koken voor mannen ja. Ja. in Noord. Ja. Wanneer is dat? Weet ik echt niet, Irene. Dat durf ik niet te zeggen uit mijn hoofd. Want dan zou ik het hele programma van Pluspunt... dinsdagavond. mij is uh, als ik het Lekker de balie van uh, Pluspunt in Noord even, even, even bellen met de vraag. Ja. En daar kunnen ze in het systeem kijken. En dat geldt eigenlijk voor al die cursussen. Daar kunnen ze meteen zien of er nog ergens een plekje is. Er is ook heel veel. hè? Er is zoveel dat het ook vroeger wist ik alles uit mijn hoofd. Daar ben ik mee gestopt. Nee, niet dat lukt. Echt niet meer. Dat moet je ook niet doen. Namen. Nee. nee, nee. Nou leuk. Uh, volgende week woensdag. Ja. Ik hoop dat er heel heel veel mensen komen. Ik ook. Woensdag 31 oktober vanaf half twee tot vier ja. in de blauwe tram. En uh, ik hoop dat heel veel mensen komen en daarna ook uh, er allerlei wensen, plannen en, en nieuwe deelnemers en nieuwe vrijwilligers ja, zijn. tuurlijk. Dat ik heb zo... het even opgezocht heel snel. Ja. Het is dinsdag van 4 tot 7 en de cursus is begonnen, maar je kunt er nog bij. Nou, kijk, dan maak je ja, bij dan deze. Dan, Koken ja. voor ja. me. Ja, ja. Nou, dankjewel voor jouw aanvulling. Ja, met, nee, <laughs> ja, goed, uh, met elkaar doen we het toch? Ja, nou, zo, nee, zo werkt op, dat ook bij ja, pluspunten? Dat is een mooi voorbeeld. Goed. Dankjewel Nathalie. Dankjewel. En, uh, Graag gedaan. Tot de gedaan. volgende keer uh, weer. En heel veel succes. En we zien elkaar woensdag. Succes. Ik kom en ik, denk tot dat Gerrie, ik ben he, er zeker. Gerry is ingedeeld. He. Gerrie is een van de belangrijke vrouwen achter de schermen bij ons. Nou dat bedoel ik. Dus dat is ze er helemaal. Zeker. Dankjewel. wel, Wij uh, gaan uh, luisteren naar een uh, muziekje uitgezocht door uh, Coor Draaier. Dickie Lee met Rocky. Hello till my 18th year we met four springs ago she was shy and had a fear of things she did not know but we got it on together in such a super way we held each other close at night and traded dreams each day and she said Through it, through it I said baby, oh sweet baby It's love that sets us free And God knows if the world should end Your love is safe with me We found an old grey house And you would not believe the way We worked at night to fix it up to classes in the day And sipping wine Sleeping on the floor With so much love With just two Soon we found There'd be one more And she said Rocky, I've never Had a baby before Don't know if I can do it But if you let me lean on You take my hand I might get through it Through it I said, baby Oh, sweet baby It's love That's us free. And God knows that the world should end. Your love is safe with me. We had lots of problems then, but we had lots of fun. Like the birthday party when our baby girl turned one. I was proud and satisfied. Life had so much to give. Till the day they told me that she didn't have long to live She said, Rocky, I've never had to die before Don't know if I can do it Now it's back to two again My little girl and I Who looks so much like her sweet mother Sometimes it makes me cry I sleep alone at nights again I walk alone each day And sometimes when I'm about to give in I hear her sweet voice say to me Rocky, you know you've been alone before You know that you can do it But if you'd like to lean on me Take my hand, I'll help you through it, through it I said, baby, oh sweet baby It's love that sets us free En uh, dit was uh, Dickie Lee en uh, de meeste het mensen nummer? zullen dit wel herkend <laughs> hebben. Ook van het Nederlandse ja. nummer, althans de Nederlandse ja. versie gezongen door Don Mercedes. Ja. Maar goed, dit terzijde. Bij ons <laughs> zitten uh, Wendy en Hein Rama. Goedemorgen. Echtpaar, Goedemorgen. Het echtpaar. echtpaar. Mag ik wel Het Ja, En uh, jullie uh, zijn gaan schuiven. Ja, dat klopt. Ja. Wendy, ja. Wendy is nu voorzitter. Ik ben nu voorzitter geworden. Ja. je hebt het overgenomen van je man. Ja. Het blijft ja. in de familie. Ja, gelukkig wel. Goed, uh, goed vertrouwd. Ja, leuk. Ja. Nou, voor jou is het ook vertrouwd. Hè? Want je bent al zo lang. Ja. Ben jij bij de. ik zit sowieso al een paar jaar in het bestuur. Ja. Dus binnen het bestuur wilden we eigenlijk uh, de rollen gingen veranderen. Hij heeft gezegd, ik stop. Uh, we hebben wel ook binnen de vereniging gekeken, maar ja. ook binnen het bestuur. Toen heb ja. ik gezegd van nou, ik wil ga het wel doen. doen. Ja, leuk. Ja. En, en Hein, de reden dat jij stopt, want uh, het is niet dat je niks meer doet hè? <laughs> nee, ik ben nog wel uh, af en toe van huis. En uh, nee, Ik heb uh, anderhalf jaar geleden ingekocht. Uh, in, ik heb nu een eigen bedrijf. Ja. En ik ben uh, onlangs uh, plaatsvervangend schipper geworden bij de KNRM. En daar gaat nou, daar gaat gewoon best wel tijd in zitten. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment, als je iets niet uh, meer helemaal goed kan doen, dan kan je gewoon beter zeggen, nou ja, ik stop ermee. Ja, en dan ga voor je ja. opvolger uh, zoeken. En die hebben we al gevonden gelukkig. Heel, heel, dichtbij ja, ja, aan, ja. heel dichtbij aan de bijtafelsochten. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat ja, is wel makkelijk communiceren inderdaad. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. heel vertrouwd ook. Ja. Mm -hmm. ja. Ja, er gebeurt, ja, daardoor zal er weinig uh, veranderen in de zin van, want ik denk dat jullie best wel uh, aan elkaar gewaagd zijn uh, wat dat betreft, uh, ja. wat betreft het voorzitterschap. Nou, het is voor mij wel echt nieuw. Ik ben nog nooit ergens voorzitter geweest. Maar ik vond het een hele mooie uitdaging. Ik heb er ook echt heel veel zin in. Ja. En ik heb inderdaad heel veel aan Hein, maar ik ga het ook op mijn eigen manier doen. je gaat geen ga veranderen? Ga je nou ja, veranderen een beetje? Nou ja, niet per se ja. veranderen. ik ben natuurlijk dan een andere persoon. Okay, dus ja. um, ik wil wel wat hij nog heeft opgebouwd bijhouden en dus ook nog verder kijken, de toekomst mm -hmm. in kijken. Maar het is natuurlijk wel zo dat iedereen die voorzitter is, allemaal op zijn eigen manier doet, natuurlijk. een ander persoon ja. is. Ja. Wat zijn de voornaamste taken als voorzitter? Ik ben zelf voorzitter geweest van het nieuwjaarsprocet. Mm -hmm. Maar wat zijn jullie taken als, of wat was de taak als voorzitter? Nou, ik denk delegeren, het samen doen met het bestuur. Uh, wel overzicht houden. Mm -hmm. En uh, verder kijken in de toekomst. Dus echt verder kijken. Hey, zijn er nog nieuwe dingen die we kunnen doen? Uh, zijn er, als er iets is gebeurd, oplossen? Mm -hmm. Doe je ook met het bestuur. Ja. Maar je houdt daar ja. ook zelf wel de overheid ja. in. Ja. Kijk even naar hem. Ja. ja, ik denk dat, dat de voornaamste taken zijn. Je moet gewoon die helikopterview hebben. Ja. Ja. Goed en, overzicht uh, van wat er. Ja, uh, ja en je moet uh, toegankelijk zijn. En dat is wel iets ook waar ik naar waar heel ja, waar, waar naar kijkt. Niet in voor de toren en zo. Hè? Nee, nee, dat, dat werkt helemaal niet. Je nee. moet met z'n allen een mooie toneelvereniging neerzetten. Mm -hmm. En je moet twee keer per jaar een mooi stuk neerzetten. Je moet de jeugd bij elkaar houden. Dus uh, nou, dat is druk genoeg ja, eigenlijk. Ja. Om, uh, om, om dat als voorzitter op je te nemen. En ja, ik weet gewoon dat er een heel goed team daarnaast staat. een mm. Goede penningmeester, goede secretaris. Overige bestuursleden zetten zich zo uh, goed in. Ja, ja dan, dan heb je dan, uh, dan kan je ook echt besturen als voorzitter. En dat, ja. dat werkt wel heel ja, prettig. Dat heb bij je heel echt nodig in. ook, dat, is ja. dat heb je echt nodig. Ja, ja zeker. Ja. En gaat het goed met de toneelvereniging? Ja, het gaat heel goed. We hebben ook onwijs veel zin in de jubileumvoorstelling binnenkort. Ja, dat is volgende, volgende maand, hè? Ja, 8 ja. december, en 14 en 15 december. Drie ja. voorstellingen. Oh ja, december, ja. Ja. Ik, laat ik hem gelijk even injagen. Ja, inmogen. even voor ja. iedereen. Dat ja, dat allemaal. Ja, thuis, dat uh. ja. Ja. Dat wou ah. ik net zeggen. Laten ja. we dat vooral allemaal ja. even doen. Ja. Ja. Het, is, uh, het is 8 december, 14 en 15 december. En dat is voor de jeugd en voor de volwassenen, ja. we hebben 23 ja. spelers volwassenen en mhm. ook nog 12 jeugdspelers. is dus echt een hele grote groep. Ja. Maar er is zoveel plezier. En wat gaan jullie spelen? Weet je uh, het al? Ja. ja? Sneeuwwitje, maar dan anders. Oh. Dus het worden drie hele sprookjesachtige avonden. En nee. heel veel humor. En nou ja, je hoort al in de titel Sneeuwwitje, maar dan anders. Maar anders dus ja. het is wel echt anders. Maar ja. heel leuk. Het is december, hè? Ja, december. Ja, december. ja, ik, ja ik dacht ook november. Het is, ja, november, het is het klopt niet, maar dit is inderdaad. Nou snap ik het. 7, 8, Nee, 8. Acht. Veertien en 15. 14 en 15. Ja. Okay, ja, drie voorstellingen. Nee, dan gaan we hem er maar even in. Ja, inzetten. daar moeten we dus. En daar nou is Absoluut. iedereen nu heel druk mee bezig? Ja. Dat is echt heel leuk. Is echt, iedereen moet echt komen kijken. Ook omdat het gewoon echt een jubileumvoorstelling is. 70 jaar, heel Dat is ook, ook wel 70 heel jaar. mooi. Dus ja, oh zeker. My God. En um, ja, ik denk gewoon echt dat het voor iedereen iets anders is dan normaal. Omdat we echt een, een sprookje hebben. En de jeugd die heel veel daarin meedoet. Als je maar is je binnenkomt... voor de jeugd te is een ander, een ander stuk? Of? Nee, de jeugd doet echt mee bij ons. Maar oh. die hebben wel een um, ander soort rollen. Dus doe niet echt mee in het stuk, maar nee. ook weer wel. Okay, het is ja. een beetje oh, geheimzinnig, doe ik. Oh, wat spannend. Maar ik kan zeggen, als je binnenkomt in de krocht, dan begint het al. Dus het is echt oh, wel ja. heel leuk. Vanaf ja. moment 1 tot 1 stuk. En, uh, ja. en uh, 15 december, uh, dan is het de middagvoorstelling, neem ik aan. Nee, ook, ook avond. een avondvoorstelling. We hebben gewoon drie avondvoorstellingen. Oh, ja, veel goed om te weten. Ja, goed om te weten. Wat leuk en wat klinkt, wat klinkt heel erg sprookjesachtig eigenlijk. Ja. Ja, het is weer dus wat anders uh, dan uh, de nou Ja, klug. Met 17 jaar klucht. mag je dat wel doen natuurlijk. Nou, absoluut. Ja, absoluut. En we hebben de afgelopen jubilea een uh, musical gedaan. Dat hebben we nu niet. Nee. Maar wel gewoon even iets meer uitpakken. Ja. Mooie kostuums met z'n allen, oh. gewoon samen zijn. Je hebt er nu al zin een... in, volgens mij. Ja, jij, hè? ja en, en vanaf wanneer uh, zijn die kaartjes uh, beschikbaar? Uh, 13 november krijgen alle donateurs die week een brief in de, in de bus... Om uh, kaartjes te kunnen bestellen. En bij de Bruna, ja, mm -hmm. liggen ze vanaf. Nou, een goede week voor de voorstelling. Ik denk dat dat dan is eh, 30 november uit mijn hoofd. De donderdag. Even kijken hoor. De ja. eerste voorstelling is dan 8. 8 en, dan en dan de week, de week daarvoor of voor... donderdag ja, dat is ja, op het 29ste. Nee, ja, dan komen ze bij de Bruna. Bij de Bruna. Okay. Okay. En ook aan de zaal, denk ik. En dan ook aan ook wel, de he? zaal. Dat dat zeker weten. Ja. Oké. zeker weten. En ze kosten? 57 per kaartje. Maar voor maar 10 euro bent u donateur. Kijk. Ja, dat moet ik Kijk. tegen iedereen zeggen. Kijk. Ik ben ook donateur. Uiteraard ben ik donateur. Ja. Ja, dat dat het is ook. echt ja. hartstikke leuk. Ja. Je krijgt inderdaad een uh, uitnodiging om uh, te komen. En om uh, het kaartje op te halen. Ja. En dan neem je nog dus. gewoon iemand mee. En die ga je dan ook gelijk donateur maken. Dus en ja. zo gaat ja. dat gewoon steeds ja. verder. Ja, en dat is me ook gelukt jaar. hoor. Tot ja. nu toe ja. is me dat ook gelukt. Om Kijk. iedereen donateur te maken. Maar leuk... Nou, ik ben heel benieuwd, want het is natuurlijk een klein beetje spannend, hè? Het, het, het, ook een beetje geheimzinnig. Uh, het toneelstuk. Horen, wel, ja. Dus jullie gaan niet te veel zeggen. We gaan over nu het nog niet te veel zeggen, maar ik denk wel dat er nog twee spelers nog wel komen vertellen ja, bij de ja, radio. Ja, dat is goed, dat komt. Die komen nog wel. Ja. Maar het is in ieder geval wordt het heel sprookjesachtig. Ja. ja. En echt heel wel leuk. heel leuk. Heel bijzonder. En had jij, ja. hadden jullie nou dat nu zelf gekozen, dat dat uh, toneelstuk? Ja, we hebben een jubileumcommissie. Oh. En uh, die is daar al een paar jaar mee bezig. En die hebben dit stuk uh, samen met de uh, regisseur, met Nellyk van Koningsveld, gekozen. Okay. En ze staan nu al de hele tijd aan het repeteren. Twee keer in de week. Dat is echt heel leuk. Pittig. Ja. En best wel he? heel veel spelers ja. hebben ook helemaal een repetitieschema. van wanneer wie aan de beurt is. Dat je per scène gaat ja. dan helemaal opzet. Doe je ook mee? Ik doe zelf niet mee. Nee. En jij, nee. Niet nee, nee, Nee, ik, uh, ik laat deze dit jaar. Heb je gaan. Mee wel. Uh, ja, vroeger. Ik heb wel meegespeeld, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar ik vind uh, twee avonden in de week weg. Ja, het is dat is toch wel een, een belasting. Terwijl het ook hobby is, hè. dus ja. het, is een beetje, het is een beetje tegenstrijdig. Ja. Maar het is gewoon best wel een impact op je privéleven. Als o, ja. je dan, voor mij bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. Ja, want ik, ja. heb, ik heb dan maandagavond bootavond. Ja. En dan zou je dinsdagavond weg zijn, vrijdagavond weg zijn. Uh, en dat is echt wel ontspanning hoor. Want ik, het was gewoon hartstikke leuk om te doen. Ja, ja. Maar ik zou dat, dat bijvoorbeeld niet een heel jaar kunnen doen. En dat is juist zo mooi aan heel dring. Ja. Je geeft een jaar van tevoren op van hé, welke stukken wil je meespelen? Oh, en dan kan je ja. zeggen: van hé, ik ga net na, of in, het, in de winter of najaar. Ja, ja. Of in het voorjaar spelen. Ja, dat is wel mooi. Want het is altijd voor en najaar dat mm -hmm. jullie een stuk spelen. Ja. En als de mensen of jonge mensen zijn, hè, want jullie ja. zoeken altijd nog jonge. Uh, ja, ze zijn altijd mensen. Op zoek naar spelers, niet alleen jonger, Ieder ook, is wel ook wel oude. Nou ja, als je dus denkt: ons... van, ik vind het ja. misschien wel leuk, dan ga je gewoon kijken ja. naar het stuk. En dan ga je daarna gewoon aanmelden. Ja, je bent ook altijd welkom op een repetitieavond. Ja, om gaan gewoon te kijken. Ja, hoe het gaat. En waar ja. repeteren jullie? In de krocht? Nee, op de Tolweg. Tot o, uh, beneden. De beneden, bij de, de Bomschuiten. Naast hem eigenlijk. In, Ja, eigenlijk. Is... Ja, waar vroeger de brigade zat met ja. uh, lood. Ja, ja, ja, ja. Daarnaast. Ja, de oh, onder... dus niet bij de Bomschuiten dan. Dat nee. Is dus... nee, dat is nee, het is ernaast. Achter... Het is daarnaast. Daarnaast. Ja. Ja. waar die ja, grote deuren opzij, ja. zijn. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Daar is onze, nou ja, onze even oneerbiedige goed. hok om te klussen. Het is niet groot, maar... Nee, nee, nee. En daarnaast zit dan nog het bijgebouwtje... waar vroeger dan de cursussen werden gegeven... van de EHBO van de brigade daar. oké. En repeteren doen jullie in de kocht. Nee, ook op... generale repetitie gaat, oh, ja, ja. Ja, gaat wel. we hebben nu ja. ook al sowieso een doorloop gehad, omdat er nu zoveel mensen zijn. Ja. Is het is belangrijk om wel ook daar af en toe te spelen. Ja. Ja. Maar in principe hebben we een pre generale een generale en dan de uitvoeringen in de krocht. Ja. Oh, jullie doen het wel heel gedegen. Met, met hoeveel <laughs> mensen uh, wordt het stuk gespeeld? Ja, 23 spelers en nog 12 jeugdleden. Zo, ja, het is echt uh, een jubileum. Ja. Dat is de gezellig knus uh, achter nee. de schermen, zullen we maar zeggen, ja, in de krocht. Ja, ja, ja. Mm. En mooie kostuums, ja. veel wisselen of valt het mee? Ja, het zijn wel ja? heel veel dubbelrollen, want er heel veel sprookjesfiguren in voorkomen. Niet alleen Sneeuwwitje, maar, en ook niet alleen maar Zeven Dwergen, maar ook oh, je uh, een assenpooster. Ja. ja, een <laughs> beetje. En ook een kapje. dus een beetje. Echt wel iets heel leuks, met allerlei sprookjesfiguren. Maar ook voor, voor jeugd en voor, voor, voor, voor volwassenen. Gewoon heel erg, hoe uh, uh, Heel erg. Het spreekt heel erg aan. Want iedereen, iedereen kent, kent, het. Kent, kent het. Iedereen kent het. Kent ja, het. Ja, ja. Dat is juist zo leuk. Als je dan zo lang bestaat, is het juist leuk om iets te doen wat iedereen kent... maar dan net even op je eigen manier kan doen. Dank ja, me. leuk. Ja. En meer gaan we echt niet zeggen. Nee, oké. Okay. Ik zal <laughs> niet aanvragen. We gaan het niet helemaal doorzagen. <laughs> nee, nee want dat is niet leuk okay, meer. Dat is prima. Nou, uh, dankjewel voor jullie komst. Heel veel succes uh, wens je in je nieuwe functie. Nieuwe en Hein, uh, ik zeg... Uh, ja, jij uh, je doet je eigen ding wel, ja, hoor ik. <laughs> ja, dat komt zeker heel goed. En dankjewel dat jullie hier waren. Ja, allebei. Dankjewel. Ja, bedankt. Wij uh, luisteren nu naar Tom Jones. I'll share my world with you. Kijk. Share my world with you. Everything that I own. My earthly possessions. They're no good if I'm alone. Let me bring you the sunshine. When it's fresh with morning dew. Can't you see I am waiting To share my world with you I'll share my world with you If you'll be mine alone I'll give you a new heart You're the only love it's known. Let me give you my true arms. They'll be happy if you do. Can't you see they're waiting to share my? I'll share my world with you Everything that you see Divide all the memories One for you and one for me Let me give you my two They'll be smiling if you do Can't you see they are waiting to share my Nou, en dat was Tom Jones. Heerlijk. Mooi. Deze stem. Ja. Nou, en nu zit na, uh, voor ons Christine Kemp en Karle uh, Hogendijk van de begraafplaats uh, aan de Tollensstraat uh, uh, van uh, Zandvoort. Algemeen begraafplaats. Vrijdag 2 november, lichtjesavond. Voor de derde keer. Ja, zeker. En we zijn er weer heel enthousiast over. We hebben heel veel werk verricht. Het wordt ook bijzonder. Ja. En we hebben natuurlijk altijd de medewerking van het Uitvaartzorgcentrum in Zandvoort. Dat is mooi. Dus en daar is Carla van. Ja. En die vinden het ook ontzettend goed om daar mee te doen. Want dan. Het, het blijft natuurlijk de hele begrafenis-toestand eromheen, blijft toch altijd een beetje een kwetsbaar en moeilijk iets. Dat is waar, ja. En dan is het natuurlijk heel erg fijn als je een. Een redelijk ontspannen rondgang over de begraafplaats kunt maken. Het is anders. He? Het, is, het is anders. Uh, ja. Ja, het is ja, zeker anders. Het, uh, men is heel enthousiast daarover. En el, dus vorig jaar, het jaar daarvoor, was het ook echt van: het is toch volgend jaar weer, hè? Want we vinden het zo vreselijk mooi. Dus de mensen zijn gewoon heel blij en. ...dat ze deze rondgang kunnen maken. En met elkaar kun je ja, het doen. Ja, en, en het is een ja. waarschijnlijk ook een soort drempel waar mensen overheen stappen. Vaak, zo, ja. Want vaak is het... He? Dan, dan is het zeg maar geweest. He? Mensen hebben hun dierbaar uh, he? begraven ja. of weggebracht... En dan daarna is het weer die eerste stap die ze moeten zetten om daar naartoe te gaan. Ja, ja. Die best wel ingewikkeld en moeilijk is. En als je dat met elkaar kunt doen. Dan is dat heel fijn. Is dat heel, heel, heel fijn. Ja. En men je ziet sterren. elkaar weer. Ja, ja, ja. jullie ja. ziet ja. elkaar Ook dat. weer. Ja. Ja. En we gaan dan de namen noemen. We noemen oh. de namen van de overledenen. vanaf 1 november vorig jaar tot 1 november nu. Dus, nee. en. Uh, en dan. Uh, die worden opgelezen. Die worden opgelezen. Dus de, nu hebben we ongeveer... Uh, ik geloof 54 mensen. Of overledenen. En, maar die moeten dus wel begraven zijn. In, op de begraafplaats. Ja. Uitgestrooid zijn. op het strooiveld. Ja. Of de asbus uh, ergens in de... Neergezet is daar. In de muur, ja. Ja. Ja, het is dus niet zo... Niet mensen, de mensen die, die gecremeerd worden. Nee, in. Uh, okay. Die worden niet, nee, niet opgenomen. Okay. Nee. We hebben een hele route. Die gaat beginnen bij het uitvaartzorgcentrum. Mm -hmm. En daar... Voor de, daar, sta, daar staan we dus en daar geven we de mensen een zo'n grafkaars mee ja. en een zakje met wat mooie dingetjes <laughs> wat, en een, een kaartje voor de, wat ze met een wens in de boom kunnen, kunnen in de notenboom kunnen hangen. Die, die staat voor de notenboom ja. die staat uh, op het rondje op het ja. oude gedeelte ja. daar staat en, ook ja. een, een stalletje daar staat Nel zandbergen achter en daar kun je uh, de wenskaarten uh, Schrijven en dan ophangen. Ze in de ophangen. Ja. Ja. Okay. wordt wel een hele bijzondere ja, een avond. Hele bijzondere en wat avond? Ja. wordt er met die wensen gedaan? Die worden daar door de mensen opgehangen en die bewaren wij weer. Okay. Dat dus is het is gewoon een, een, ja, een, een, een wens aan even, de overledenen die. Uh, ja. even, even echt even, denken, ja, denken aan. Ja. Kinderen Mooi. maken daar hele tekeningetjes bij en, en knutselen. We kunnen ook allerlei dingetjes knutselen als er kinderen ja. meekomen. Ja. De route is dan via Carla, via, ja. nou, via, Carla, via het uitvaartcentrum. Is dat een vaste route? Hoe, hoe, hoe gaan mensen lopen? De, de, ja, er is dus een, een, met licht een hele ja. route a, aangelegd, zeg maar, met allemaal lichtbolletjes. Oh. En... Uh, het is niet verplicht om de route te lopen natuurlijk. Je kan ook... Neem, neem dan alsjeblieft de zaklantaar mee ja. naar je eigen... Naar Want dat is heel donker. eigen. Ja, de rest heel is natuurlijk doker. heel donker. Ja, ja. Maar dat, ze dus, dat je met de zaklantaar gewoon de, uh, naar naar de route graf, naar je eigen graf... En daar kunnen ze dus dan inderdaad zo'n uh, grafkaars neerzetten. Oké, okay, en dan of, gaat het oude gedeelte naar het nieuwe gedeelte? Nee, van het oh, nieuwe, nieuwe gedeelte, gedeelte ja. en ook het Rooms-Katholieke gedeelte ja. nemen we mee. Want het is 2 november aller zielen ja. voor de Rooms-Katholieken. Dus dan, dan nemen we dat ook mee. We gaan ook langs de dierenbegraafplaats. Ja. Ja. Want dat is ook heel erg voorziet uh, in een behoefte om daar langs te gaan. En dan zo van het nieuwe gedeelte, zo naar het oude gedeelte, naar de notenboom. Okay. Dus ja, dat, is dat is onze mooi. route. Ja. Dan was het uh, in mei 100 jaar, 100 jaar begraafplaats De Begraafplaats. begraafplaats stond in, bestond in mei 100 jaar. 100 jaar. En het is de derde keer in het geheel dat jullie dit doen. Ja. Ja. klopt dat? Dus zijn jullie drie jaar geleden ermee begonnen? Is het één drie keer? Drie jaar, jaar, jaar geleden zijn we ermee begonnen. Ook naar in aanleiding november. Van, ook in november, ja. naar aanleiding van uh, ja uh, lichtjesavond in de omgeving. Het van, gebeurt uh, ook op andere begraafplaatsen, ja. hè? Ja. ja. Het gebeurt in, in de omgeving. De, uh, de 30e in het Kleverpark. 30 op oktober in de Kleverpark. Mm -hmm. Klever ja. ja, begraafplaats, ja. Het voorziet toch in een behoefte. Dat Duidelijk. Het, ja. En Westerveld ja. doet het ook, maar ja. doet het heel groots. Daar komt tv bij, dacht ik? Weet ik, niet. ik dacht Heet dat er tv bij ik kwam. Ik. Okay, ja. dus, die maken er echt een, hele echte, van. een heel, ja. heel gebeuren ja. van. Maar nou, zeggen jullie van. Uh, een aantal mensen, hun namen wordt genoemd. Hè, dat, en dat zijn er dan hoeveel ongeveer? Die, Dag 54. Ja, maar het, er uh, komt een veelvoud aan mensen komt er naartoe. Ja. Zijn dat dan uh, uh, grotere groepen van bijvoorbeeld één persoon? Dus één persoon oh. die, die begraven is en daar komen dan vier, hele, vijf mensen van? Familie. De hele familie. Ja, de hele familie uh, ja. met, de klein, met de kinderen, de kleinkinderen. Ja. Maar waarschijnlijk ook mensen die daar al heel lang liggen en die ook nog steeds die behoefte hebben om daar langs te lopen dus en weer te herdenken. Er ja, zijn heel veel mensen die gewoon elke week bloemen komen neerleggen op een graf. Ja. Dus ja, de, en dan, vind, dan vinden zij zeer, zeer zeker dat het erbij hoort dat, we, dat ze ook nog naar, de, naar deze lichtjesavond komen. Ja. Ja. Nou, mooi. Ja. Ja, ja, dat mooi dat precies. dat, dat en, kan. Uh, en er wordt ook gezongen, hè? Er wordt gezongen door het Zandvoorts Vrouwenkoor. Mm -hmm. Om even voor half acht gaat het luidklokje spelen, ja, het of hoe dat? Ben, ja. En om half acht precies worden de namen voorgelezen, maar dat doen we niet al die, al, al die vijftig achter elkaar... Dus tussendoor zingt het Zandvoorts Vrouwenkoor. En wie leest die namen voor? Dat is Dat... Roland Dam die van, uitvaart, van het Uitvaartcentrum. Oh, okay. En halverwege dus houdt hij daar dan even mee op. En dan zingt het Beetje Vrouwenkoor de... weer, weer een uh, mooi lied. En, nou, nou, en na aflopen in de kleine aula, dus op de oude begraafplaats, uh, is er kloewijn te verkrijgen en chocolademelk. Ja. En dan kunnen we napraten. Nou, mooi, even een, heel ja, Echt een, ja. een beetje even reunie, want dan zien natuurlijk heel veel mensen elkaar weer van, van de overledenen ja. en ja. sowieso de hele de families die elkaar ja. weer zien en ja. dan even een, een, een nababbel hebben. Dat mooi. Ja. En dit wordt georganiseerd vanuit het uit, uitvaartcentrum? Eh, vanuit, eh, en vanuit de, de, de gemeente Zandvoort. Ja. En wij zijn dan een onderdeel van, uh, de, we hebben een begraafplaatscommissie een jaar of twintig opgeri geleden opgericht. Uh -huh. Om uh, de graven die er, er zijn voor cultuurhistorie te bewaren. Uh -huh. Dus uh, wij inventariseren de graven allemaal. En als er graven worden opgezegd, dan komt het in de commissie. En dan kijken wij van, zijn het hele bijzondere graven? Bijvoorbeeld dokter Gerk, ik noem ja. maar een naam. Dokter Zwalebeen, dat voor het... Uh, ...dat het... Dat het uh, gespaard, wijze, ...behouden ja, dat het ja. niet weggaat. Ja, ja. wa wa okay, wat, ja. wat, wat is het oudste graf, als ik, als ik mag vragen? Nou, er zijn graven, dus dat is wel dominee Swaluwee... ...dat mm -hmm. is wel een van de oudste graven... ...want die komt dus van de oude begraafplaats nog af... Op, uh, ...aan de Koningenweg. ...waar nu de blauwe tram staat... ...daar was vroeger begraafplaats... Mm -hmm. ...en uh, die graven zijn dus in 1956... Overgezet in, uh, in, okay. uh, naar de algemene Graven. Dus ja, ja. toen het daar dichtging, zijn die graven overgezet. Want die okay. waren natuurlijk dusdanig bijzonder. Ja. Dat ze er staan ook uh, hele mooie graven. Staan. En, staan en over welk jaar spreekt mooie. men dan? Door ja. uh, de, de zou ik niet zo uit mijn hoofd durven nou, zeggen... Nou, ongeveer. Oud. Dus, oh ja, 1900. Zoiets, 1900 begin, begin ja, 1900. begin 1900. Ja, 1898 18, uh, of zoiets. Ja. Ja. Dus, uh, ja, die zijn dan heel, heel oud. Ja. Door, en door die worden smits. ook onderhouden? Ook? Worden die, die de, worden, onderhouden door de begraafplaats? Ja. Maar ja. ook door... We hebben uh, een paar jaar geleden graven opgeknapt. En nu heeft de Stichting Onderin de hulpetoon... Heeft geld gegeven voor het opknappen van de graven. Oké. Okay, ja. dus, uh, ja. dus dat. Ja, mooi. Ook Onderling Hulpentoon heeft uh, geld gegeven, ook nu voor de Lichtjesavond. Om uh, folders en. En, om, en die kaarsen. Kaars. Kaars. Ja, ja, ja. En ja, en Onderling Hulpbetoon doet, heeft dus ook uh, bij, bij het uitvaartcentrum inspraak uh, die, die helpen. Uh, Helpen, hebben dus geholpen om het nieuwe uitvaartcentrum op te zetten. Want ja. eerst was het natuurlijk in de poststraat. Ja, ja. En dat is al weer 14 jaar geleden. Denk ik. God, ja, is toch ja, 14 ja, ja, jaar geleden. Dus ja. dat is ja, die, dus die hele, dat dat die, het zo snel. Nou. Dat het ja. hele nieuwe uitvaartcentrum ja. Ja. Ja. daar gebouwd ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, is. En daar heeft de onderling hulpmetoon financieel dus ook okay. aan bijgedragen. Ja, ja, dus wat dat betreft blijft onderling hulpmetoon toch best heel veel doen nog steeds. Het is ook een hele mooie begraafplaats. Het is ook een prachtige begraafplaats. Ja, de plek is natuurlijk niet. De, de plek is zo ja, mooi. Ja. En, en, ja, en dan heb je dus de nieuwe begraafplaats, die inmiddels ook 50 jaar ja, bestaat. Maar we blijven het over ja, die nieuwe begraafplaats ja. hebben. Ja, ja, ja. Ja. Het is en blijft een park in Zandvoort, ja, ja, De begraafplaats. Ja, ja. Ja. Ja. Zoveel mooie bomen. Het is zo mooi, dat oude gedeelte. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Kan, kan die nog uitgebreid worden eigenlijk? We hebben plek genoeg. Is er plek ja, genoeg? Ja, ja? meer okay. ja, ja. Ja, dan. Er is nog een heel kleintje begraven. ook, hè? naast meer, de katholieke ja. kerk, daarachter is daar, daar is, daar er ook is ook daar nog is een klein. Nou, Dat is, katholieke katholieke. Katholieke. Het is puur alleen ja. voor uh, de katholieke kerk. Maar de hervormde kerk heeft ook nog een begraafplaats. Ja, achter maar de kerk, daar wordt, daar wordt niks meer begraven. gedaan. Hè? Nee. Nee. Nee. Alles komt naar de. Ja, naar de algemene begraafplaats, naar de katholieke Wordt er nu meer gecremeerd dan begraven? Hoe is die verhouding? Nee, veel meer. Toch? Ja. Helaas wel. want ja, ik bedoel, het, ja. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen die gewoon een ommetje maken op de begraafplaats. Ja, ja, ja, ja. Ja. Die dus uh, daar niet zozeer veel... voor één persoon daar ja. gaan, maar gewoon even de rust zoeken. Ja, ja, en zeer de... zeker nu met, met, met de vijver mooi, erbij. Ja, ja. Als het even mooi weer is, zie je toch heel regelmatig mensen op de bank zitten. Zo even ja. met ja, het watervalletje. Ja, ja. ja, dat, ja leuk, dat is echt gewoon een geweldig ja. initiatief ja, een plek geweest. waar je tot rust komt ja. he, en ook waar de... De, de dode rust hebben zeg maar eigenlijk ja, hè dat consumeren ja. en dat valt ons op dat nu in de dagen voor uh, de lichtjesavond er heel veel mensen op de begraafplaats komen ja uh, die, die dan toch een uh, kaarsje neerzetten oh, ja. en, uh, ja, even het ja, ja, ja. en een ja dat en dat is natuurlijk ook ontzettend leuk als je dan in die donkerte komt en je ziet dan toch her en der een lichtje ja, dat heeft denken, toch wat hè. dat ja. heeft dus heel mooi mooi ja. Wij hebben dus vrijwilligers rondlopen op de, de, de lichtjesavond. Die hebben allemaal een lampje bij zich. Als er mensen zijn die toch een graf willen bezoeken... Ja, spreek ons even aan. Dan kunnen wij meelopen. Even lopen. Met het, Zeker met, het lichtje. met oudere mensen. Oh, okay, ja. Dat ja. ze niet ja. struikelen. Want dat zouden we helemaal ja. niet doen. Is ook EHBO aanwezig hoor. Dus, okay, ja. We zijn helemaal uh, van alles voorzien. Ja. Zijn er... Zijn er veel graven die uh, zeg maar, uh, niet meer uh, bezocht worden. Uh, en, en uh, Wordt dat dan door vrijwilligers uh, nagekeken of, of wordt daar niet aangekeken? Ik dus denk het niet. Hè? Er nee, zijn heel veel ik. mensen die de, waar dus het graf niet meer van ja. bezocht wordt. Maar we hebben geen vrijwilligers nog om uh, de graven uh, te bezoeken. Zouden jullie daar behoefte aan hebben? Ja, heel veel. Want okay. je kan toch ook voor veel. onderhoud kun je toch betalen? Voor je graf? Er wordt ook eigenlijk. betaald ja. voor onderhoud, ja. dat wel. Maar ja, er moet toch wat meer gebeuren dan ja. alleen maar... Het is, het het is zo jammer, hè? Kijk, ja, ja, ja, een... onderhoud is meer voor de, voor de paden. Ja, nee, ja. maar ik bedoel, het graf zelf. En ja. Het hele begraaf zelf. Stel je voor, je oma ligt hier... Jij verzorgt dat graf eh, Keurig, keer in de maand of ja. hoe vaak je ook ja. komt. En daar ligt daarnaast een, een graf en daar ligt iemand waar eigenlijk nooit meer iemand komt en dat verpaupert. Dan dat is dat ja, zo, zo zonde, weet ja. je. Ja, ja. ja. ja. en er, er zullen onherroepelijk ook wel mensen zijn die dan amper hier of daar nee, wat onkruid nee, ja. meenemen. Maar het zou mooi zijn als... Bij, een de, buren. Ja. <totstut> ja. Ja, bij de buren. Ja, bij ja, ja, de buren ja, Maar het zou mooi zijn als er vrijwilligers zouden willen zijn ja, die zeggen ja, van nou, één keer per week gaan we met ja, ja, een ja, aantal... Ja even gewoon een, een, een stukje een stuk, begraafplaats uh, Het is niet eng, hè? Een begraafplaats. Nee, helemaal niet. We hebben nog zoiets... nooit iemand terugzien komen. Nee. nee, precies. Nee. nee. nee. nee. nee. nee. nee. En, we en we horen ook geen sterven. Nee, nee. Maar, nee maar het is nee. natuurlijk heel een hele, nee, maar het is zo. ook buiten het feit dat het, dat het heel nuttig is om dat te doen, is het natuurlijk een prachtige, serene, rustige plek, dat ja. als je behoefte hebt om, om, om je hoofd een beetje leeg. En er zijn ook legers, eekhoorntjes, schoten, eekhoorntjes zijn er. Precies. Vossen, en vogels, vogels, heel vogels. Heel veel vogels. Dus, dus mochten er, er mensen zijn die zich vervelen en die denken ik zou wel iets nuttigs willen doen. Die kunnen zich heel aanmelden. Ja. Om te helpen de graven een beetje te onderhouden. Ja, zeker. Nou, bij deze. Goed. Nou, uh, ik denk dat het weer een hele mooie avond ja. wordt. Misschien niet met een volle maan zoals de vorige keer uh, geweest ik is. Geen idee. Nee. Nee, nee, nee, volgens mij hebben we net een volle maan gehad. Nee, Hij <laughs> is, ja. is al geweest. Vrijdag 2 november ja. van 7 tot half 9. Ja. Okay. Op de Begraafplaats. Dus, dankjewel voor Fijn. jullie komst. Dank jullie wel. Uh, moeten wij nog een klein stukje van de agenda erbij pakken? Ik weet Dan niet hoe we... ver. Want, ja, uh, ik, ik, ik weet wel. niet. Gaan we gaan het gewoon doen. Neem jij die kant, neem ik deze kant. Goed, uh, tot en met 28 november hebben we expositie van Zandvoort dus tot, tot morgen, Le Mal he? ja, ja, in morgen. het Zandvoortsmuseum. Ja, en dus uh, zandsculpturen staan ook nog steeds in het centrum. Ik denk dat die eerdaags ook wel weg zullen gehaald worden. Ik weet het niet, maar... Um, en we, ja, we gaan straks nog even praten hè, daarover met uh, Ton Arisen. Over de ja, open oh, Nederlands ja. kampioenschap: Garnalenpellen bij Talassa. begint om vier uur uh, smiddags. Uh, vandaag, sorry, morgen. Ja. Maar vanmiddag om vier uur. Ja. En dat loopt er altijd wel een beetje gezellig uit, uh, want er wordt gezongen en, gedanst, en gedanst, gegeten. En, gegeten en, en uh, het is een feestje. Maar daar, Ton Arisen gaat daar ja. meer over zeggen. Uh, dan is er morgen 28 oktober weer muziek op de zondagmiddag bij Studio Anthony in de Oosterparkstraat 44 en dat is vanaf 4 uur. En zoals Nathalie Lindeboom al verteld heeft, eh, 31 oktober de officiële opening van wijksteunpunt, de blauwe tram, vanaf twee uur. En ja, eigenlijk weet iedereen wel waar de blauwe tram is. En weet je het niet, vraag het aan mensen op straat, want ze wijzen, ze wijzen er dan je de weg, ja. Ja, Zo is het. Nou dat. ja, en wat we net hoorden, 2 november, de lichtjesavond op de Algemene begraafplaats Zandvoort. En dat is van 7 tot half negen. Dan hebben we 11 november een culinair rondje Zandvoort. De deelname is 49,50. Maar je gaat bij een heleboel restaurants langs voor een hap. En ja, een drankje. En, een drankje. en uh, ik heb dat ook al een paar keer gedaan. Ik kan u zeggen, en heb je het na kunnen vertellen? Ik heb het kunnen navertellen. Okay. Ik moet zeggen, de eerste keer dat het gedaan werd... toen hadden we, geloof ik, acht uh, uh, verschillende plekken. En ik kan je zeggen, na acht volle glazen <lacht> wijn... Uh, dacht ik, van nu is het genoeg geweest. <lacht> het was supergezellig. Het was, veel, he? <lacht> het was heel veel, maar het was wel supergezellig. En uh, mocht je daar aan mee willen doen... dan uh, kan je informatie... Vragen bij wijnaanzee.gansnerlotte.nl Zee. Ja. ja, dat is goed. Ja. Ja, okay. uh, 11 november hebben we de toneeluitvoering in het Jaar van de Kreeft. De eerste, hè? Ja, van uh, Tokodrama. Drama. Gaat dat altijd doen elk jaar. Uh, in Theater De Krocht vanaf vier uur. Het is een middagvoorstelling. Okay. Dan stoppen we nu met uh, deze gedeelte door. van de agenda. Wij hebben één muziek heb ik begrepen Les Humphrey, Singers uh, To My Father's House. En dan tot straks.